Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het dodente in de Syrische stad Hama is opgelopen tot 53. Na het vrijdaggebed waren daar tienduizenden mensen de straat op gegaan om het eisen van president Assad.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 Als antwoord ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. ZFM. Ni mja tu kujjiri pa ke mukda Feeling, girl, is so oh. strong. Yeah, yeah. My heart, girl. Dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship babe. See how I leave with every.